Het is niet duidelijk hoe de dader, ondanks de zware beveiliging, zo dichtbij kon komen. Justitie heeft dinsdag een notaris uit Amsterdam laten oppakken. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van anderhalf miljoen euro aan crimineel geld. Dat was verduisterd uit de erfenis van een geliquideerde vastgoedhandelaar. Een deel van het weggesluiste geld is aangetroffen bij een man uit Haarlem en een financieel adviseur uit Vleuten. Die zijn twee weken geleden aangehouden. De notaris wordt verdacht van het opmaken van te hoge facturen bij het afhandelen van de erfenis. Hij kon gisteren weer naar huis. De andere twee verdachten blijven wel vastzitten. De man van 34 uit Haren, die woensdag werd aangehouden in verband met de aanslag op het gemeentehuis in Baaleren, is weer vrijgelaten. De man is twee dagen verhoord en de politie blijft onderzoek naar hem doen. Hij zou iets te maken hebben met een auto die met de aanslag in verband wordt gebracht...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 Als ze zijn betrapt op dopinggebruik... mogen sporters in Limburg geen gebruik meer maken... van de acht regionale en twee nationale trainingscentra. Dat heeft CDA-gedeputeerde Noël Lebens gezegd... in een vergadering van een statencommissie. Gebruikers van doping, mensen die in de begeleiding zitten... dat stimuleren of aanbieden, dat die eh, eh, ondertekenen aan de voorkant... dat ze dat dus niet doen. Doen ze dat wel, horen ze niet meer in die voorziening thuis... Zijn ze wat betreft de provincie Limburg dan niet meer welkom? En uh, gaat dat toch door, dan zullen wij op dat moment uh, naar mogelijkheid en ook naar RATO zullen we kijken of we de subsidierelatie kunnen afbouwen of zelfs uh, meteen kunnen beëindigen. De Limburgse oud-wielrenners Danny Nelissen en Mark Lots bekenden recent dat ze verboden middelen hebben gebruikt. De twee Australische dj's die in december het ziekenhuis belden... waar Kate Middleton was opgenomen... worden niet vervolgd voor de dood van de zuster die het telefoontje doorverbond. Dat hebben Britse aanklagers laten weten. De dj's deden zich tijdens hun radioprogramma voor... als prins Charles en koningin Elizabeth En belden naar het ziekenhuis waar de zwangere Kate was opgenomen... vanwege misselijkheid. De grap werd over de hele wereld uitgezonden. De aanklagers stellen dat de dj's niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden... voor de dood van de verpleegkundige... Hoewel misplaatst, was het telefoontje bedoeld als een onschuldig grapje, zei de hoofdaanklager. Het radioprogramma waarvoor de dj's werkten, is uit de lucht gehaald. Het weer vanmiddag bewolkt en in het hele land regen. Temperatuur vandaag rond 6 graden. Morgen vanuit het noordwesten winterse buien. Ook af en toe wat zon, het wordt dan 5 graden. ANEB ah, verkeersinformatie. Het valt overwegend mee op de wegen. Een paar korte files. Op de A2 van Den Bos naar Eindhoven staat een van de langere files. Tussen Bokstel Noord en Best-West, 7 kilometer. En op de A20 bij Rotterdam, richting Gouda. Tussen Schiedam en Knopen Terbrechtse Plein, 7 kilometer. Dat kwam door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom hier vanuit De kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moeten we de handel in ijsbeerproducten verbieden? En wat heeft Nederland daarmee te maken? Een debat tussen Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... en Ripke Zeilmaker, wetenschapsjournalist. Justus Van Oel gaat het hebben over de monarchie... U kunt er allemaal op reageren door onze Twitter, hashtag AfroVML. En u kunt ons ook bekijken via de website vrijdagmiddaglife.afro.nl De rubriek over de HSC. Dames en heren, dan nu aandacht voor het volgende. Something completely different. Even iets dat gelukkig niet gaat over de oranjes. Bij ons in de studio, de HSC de Club voor Mensen met een Hoge Stem. Ze zijn hier omdat ze dit jaar alweer 15 jaar bestaan, dus ze hebben iets te vieren. Hoewel, er schijnt een probleem te zijn rond die viering, begrijp ik. We gaan praten met de twee oudste leden, Murf Kneethoofd en Ans van Schalen... en voorzitter Koert Ransvinger. Uh, meneer Kneethoofd allereerst. Waarom een Club voor Mensen met een Hoge Stem? Nou ja, uh, gewoon heel simpel. Uh, je voelt je normaal tussen soortgenoten, hè? serieus genomen... <laughs> Sorry dat ik moet lachen, ja. maar het klinkt alsof je serieus genomen ja. bent. Nee, sorry, nee, dat verplaatst. Ja, ja, nee, ja. het klinkt gewoon heel komisch. Nou ach, ja, dat zijn we dus gewend, hè? <laughs> Ja leuk. Dat zijn we gewend. Leuk. Dat ja, leuk. Nou, zo leuk is het niet hoor, je wordt als man gewoon in voor vol aangezien. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, ja, kijk ik heb bijvoorbeeld vandaag nog de SNS-bank gebeld om te vragen hoe het met mijn aandelen gaat. En dan vragen ze doodleuk, zijn je ouders thuis? Ja, ja maar je maakt, is het uh, je niet maakt dezelfde mee, uh, dingen mee bij ons hè. Ja. En die kun je dan delen en binnen Benen. de club wordt er dan niet per se gelachen om je stemgeluid. Hè? Dan kan je gewoon jezelf zijn zoals ja. je bent. Ja. ja, nee sorry dat begrijp ik. Uh, meneer Ransvinger, u bent de voorzitter van de club. kunt u vertellen, hoe word je lid? Nou, uh, heel simpel eigenlijk. Uh, je moet gewoon een uh, opmerkelijk hoog uh, stem hebben. Mijn god, wat is er met u aan de hand? Ja, poliepje, hè. Kijk, ik ben nu schor. Maar normaal heb ik dus een hele hoge stem. Eigenlijk een van de hogere stemmen. Klopt ja. hoor. je hebt een heel, ja. echt een hele hoge stem. Ja, ja, hij zit normaal echt te praten bij een vergadering ja. of zo. Dan zit hij. Hierbij wil ik graag te Heel hoog. Ja, het ja. nou, ja. ja. ja, lijkt ja. beter voor meneer Ransvinger als hij ik... zo weinig mogelijk zegt. Ja, ik zeg gewoon zo weinig mogelijk. Ja, goed. Nou, dus mevrouw uh, Van Schalen, dat is het enige criterium om lid te worden? Een hoge stem? Ja, een hoge stem. En uh, ja, je moet min of meer beschikken over een muziek. Muzikaal gevoel? muzikaal gevoel, want... Nou, we zingen, we zingen ook heel veel samen. We hebben mooie liedjes op het repertoire. Ja, van uh, The Beaches, Leo Sayer. Super Mario. Uh, Michael Jackson. Uh, Tom Waits. Ja, en uh, Christopher Cross. Oh, playing uh, in the last bit in the morning. Yeah. New York City, Christopher ja, Christopher ja, ja. Cross. Uh. Ja. ja, dus jullie Mooi, zijn he? eigenlijk een, een zangclub? Nee. Nee. Oh. <laughs> het, lijkt me, het lijkt me goed als u zo weinig mogelijk zegt. Uh, ja, ja, dat lijkt me ook goed, ja. ja. Sinds wanneer bent u al lid, meneer Kneethoofd? Eigenlijk sinds oprichting ben ik erbij. Uh, er was op 30 april 1998. Uh, Koninginnedag. Ja, en dat maakt het voor ons dus heel lastig om dit jaar ons jubileum te gaan vieren. Uh, ja, maar ik wil het eigenlijk liever niet over... ah, we, we gaan ook naar de inhuldiging van Willem-Alexander. Op... 30 april. Ik zou het liever niet over de Oranjes hebben nu. Echt nee, maar het niet. voelt voor ons natuurlijk heel anders, hè. Voor de HSC nu Koninginnedag, geen Koninginnedag meer. Sorry, maar het nieuws Dat over de we... Oranjes komt mij echt de neus uit. Zingen jullie maar even wat. Sorry? Zing, zing wat desnoods. Kom op. Nou, het overvalt ons een beetje, ja, weet hoor. Eh, we, we zingen gewoon, hè. Wat we van plan zijn te gaan zingen. Ja. Oké. 1, 2, 3. Wilhelmen helemaal zouden we, zel we, zel we, zou we, we niet verliezen en bloemen Oké, okay, kappen, kappen, kappen, nee, dank, ja, kijk, ja, kappen nu, met, ja, dank. Nu klinkt het niet, maar normaal worden we ook begeleid... door het HSC-combo-onderleiding van Tony Eijk. Ja. Tony Eijk? Ja. De Tony Eijk? Nee. Hij heeft toch geen hoge stem, of wel? Nee, maar hij is wel heel muzikaal. Ja, voor sommige mensen maken we graag een uitzondering. Zeker. Oh, dus in principe zou ik ook bijvoorbeeld uh, lid kunnen worden... Ja, dat hangt af van de toelatingstest. Ja, de toelatingstest. Kijk, sommige mensen die doen alsof ze een hele hoge stem hebben. Maar dan krijgen ze een ontzettende harde stomp op de foef. En dan zeggen ze, oh. En dan, ja, dan weet je dat ze liegen, hè. We kunnen de test nou gelijk uh, na ja. wel even afnemen. Ja, precies. Gaat u maar even staan. Nee, nee, nee. Ik weet genoeg. Dank voor uw komst. Ja. Sanne Wallace de Vries, Henry van Loon, Marjan Luif en Bas Hoeflaar. Debat. Tijd voor debat. Iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen de vloer, twee katheders zetten we klaar. En mensen met verstand van zaken altijd daarachter. De Amerikanen willen de wereldwijde handel in ijsbeerproducten verbieden. De Europese Unie gaat in maart over dit voorstel stemmen... en Nederland heeft daarin een beslissende stem, maar de regering twijfelt. Volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is het een uitgemaakte zaak. Alle manieren om de ijsbeer te redden moet je aangrijpen. Maar volgens wetenschapsjournalist Ripke Zeilmaker... hoeft die ijsbeer helemaal niet gered te worden. Uh, Ripke Zeilmaker, uh, allebei welkom trouwens, maar even met meneer Zeilmaker beginnen. Uh, u, u houdt wel van dieren. Even okay, kijken, doet hij, hij het? Doet het? Hij doet het. Ja, hij doet het. Oh nee, dat wil ik even testen. Eh, uh, hey, nou ja, ik ben, uh, even zien, Wanneer, ik zal me even de band terugwinnen. Wanneer heb ik voor het laatst een ijsbeer gezien, dat was in uh, Arthus. Eh, uh, dat is uh, drie jaar geleden, en uh, ze heette Betty. Oh, ja, maar de vraag ja. was, houdt u en van ze nu, dieren? ze is nu dood, dus ze is nu, uh, officieel is de ijsbeer nu in Nederland uitgestorven. Ja, ja, maar houdt u van dieren? Of ik van dieren hou? Ja. Ja, op een bord bijvoorbeeld. Oké. Nee, dat is helder. Esther Ouwehand, vooraf even. Waarom heeft Nederland eigenlijk in deze discussie een beslissende stem? Nou, omdat er binnen Europa al behoorlijk wat landen zijn die zeggen... dat is een goed voorstel van de Amerikanen... om te zorgen dat de ijsbeer niet meer commercieel bejaagd mag worden. Dat we geen handel gaan drijven in ijsberenvellen. En als Nederland aan boord stapt van die coalitie... van landen die terecht zeggen... hou daar eens mee op met die commerciële ijsbeer. Dan kan dat net het laatste zetje Ja, dan heeft de hele Europese Unie voor het voorstel van Amerika. En dat zou echt een goed idee zijn. Oké, okay, Daarom gaan we hier dus, uh, of u althans, ja. bij de debatteren... Dus... aan de hand van de stelling... als de commerciële handel in ijsbeerproducten niet verboden wordt... <kuggen> sterft de ijsbeer uit. Dat is de stelling. U okay. krijgt eerst allebei een halve minuut om even uw standpunt toe te lichten. Ah. En daarna mag u elkaar ook gerust onderbreken. Mm -hmm. uh, Esther Auerhand, om met u te beginnen, want uh, u bent het eens met de stelling. 30 seconden om te vertellen waarom. Nou, Het is uh, sowieso uh, een ridicule gedachte om op dieren te jagen... omdat je hun uh, velletjes uh, wilt dragen. Maar de ijsbeer heeft het moeilijk. Uh, de jacht is zeker niet uh, het enige en het grootste probleem. Maar we weten dat uh, de ijskap smelt. De dieren zijn afhankelijk van het zeeijs voor hun voortbestaan. Dus onder druk van klimaatverandering heeft de populatie het al extreem moeilijk. En als je dan ook nog eens gaat jagen om uh, hun velletjes op je grond te kunnen leggen... dan komt het zeker niet goed. Dus uh, betere bescherming voor de ijsbeer. Binnen de tijd is dat Ripke Zijlmaker, journalist... 30 seconden om te vertellen waarom u het niet eens bent met de stelling. Goed, we kennen de ijsbeer allemaal als de klimaatporno-ster... die op een ijsschot eraf afglippert. Maar laten we gewoon vooral, ondanks alle emotie, even tot de feiten teruggaan. Wat is de populatieschatting? De laatste populatieschatting is omhoog bijgesteld van 22.000 tot 32.000 dieren... Hoeveel, hoe groot is nou dat commerciële jachtprobleem? Er worden in 2011, werden er 30 dieren voor commerciële jacht in Canada geschoten. Waarvan twee derde de Europeanen. Dus hoeveel velletjes gaat het dan om op de populatie? 20 20 velletjes, mevrouw Ouwehand. Waar maakt u zich druk om? Nou, het zijn er om te beginnen veel meer. Maar uh, dit De niveau, cijfers kloppen niet al meteen? Nee, maar oh. om nou te voorkomen dat we in een ruzie over uh, cijfers vervallen... Nou, zou ik willen zeggen, kijk, ik dit, graag exact. Dit, niveau, uh, dit niveau ken ik wel. Dat doet een beetje blekeriaans aan, hè? Onze voormalige staatssecretaris van nou, misschien Landbouw... Wilde die wel de, die de ijsbier tot de ook komen, in niet van wilde, van wilde, bes wilde ja. beschermen. Die zei dingen als de grutto, waarvan wetenschappers zeggen... het gaat niet goed met dat dier, ja, maar die maar wordt we met uitsterven bedreigd. En die zei dan, nee, maar kijk, maar. Mijn buurman zegt dat het best goed gaat met de grutte, want hij zag er nog drie. Dat is ongeveer het niveau waarop nou, 30, meneer 30 Seilmaker erover, uh, over de ijsbeer spreekt. Maar nou, eventjes, u zegt het zijn het meer vachten. Ja, zeker. Uh, uh, maar het uh, zegt ook ja. uh, meneer Seilmaker, het aantal neemt toe in plaats van dat het afneemt. Nou, nee, dan, nee, kijk, ik denk dat we gewoon even terug moeten gaan tot de feiten. Uh, ook zoals het, uh, de aanleiding van deze uitzending is een bericht in spits. Dat was feitelijk onjuist. Dus voordat wij uh, gaan debatteren... moeten wij eerst wel even de si feitelijke situatie kunnen uh, weten. Zodat de luisteraar ook weet wat is er nou werkelijk aan de hand is. En welke rol speelt CITES daar nou in? CITES ja, gaat dat over... dat is die, die, die lijst van beschermde dieren. Nee, nee, nee dat, dat is dus feitelijk onjuist. Of CITES al. gaat over de internationale handel... in onderdelen en delen van dieren. Om dat internationaal te regelen. Dat is mm -hmm. iets totaal anders dan de beschermingsstatus van een dier. Ja. Dus laten wij vooral twee zaken ook niet door elkaar halen. Wat is er nou gebeurd? Uh, de ijsbeer, de jacht, is al in 1970, 1971 pardon, gereguleerd. Daarvoor mocht iedereen gewoon, he, iedereen die wilde prijs jagen... Uh, koning Juan Carlos bijvoorbeeld van het Wereld Natuur Fonds. Mevrouw Alhand oh, gaat ook wat tijd nemen, hoor. Zo. Oh, dus je moet het misschien een beetje nee, maar als u pakken maar hadden. niet van mijn tijd neemt, dan uh, nou, dat nou, zou het zeker wel zijn. Dus als ook. u het even kort kunt afronden. Ja. Nou, ik wil alleen maar even schetsen. De jacht is al in 1970 gereguleerd. Dat was een ontzettend effectieve maatregel. Ja. Daarvoor schoot iedereen zo'n ijsbeer. Maar af. de feiten even. En, laten we even, maar eens uitpraten. Nee, ik laat het niet uitspreken. U ja. moet allebei een bot Daarnaar komen. Dus is de populatie de dus, dank u wel, is de populatie dus toegenomen... Van ongeveer zes tot 10.000 dieren yeah. naar 25.000 dieren. Yeah. Wat is nou de grootste populatie? Die zit in Canada. Die is van 1996 tot 2006 toegenomen met 15.000 exemplaren. Wat is nou het conflict? De Amerikaan, of in ieder geval een Amerikaanse actiegroep. En niet de Amerikaanse regering. Yeah. Dus daar moeten we ook even onderscheid tussen maken. Yeah. Zet nu druk op de Canadese regering om te zeggen, jullie moeten alle jacht verbieden. Want okay. wat is er aan de hand? Nee, hou het even. Nee, ik wil nee, nu... nee, nee ja, sorry. De ik, ben, ik zit hier namelijk, nee, ze hebben mij de gevraagd is... om dit te leiden. Nee, maar als u de feiten ja, kent... U mag zo door. Ik kunt, kunt nu. debat leiden als u de feiten ja, niet dan, kent. Dat, Kijk, dat bepaalt u niet. Ik wil nu even ja, een reactie van mevrouw ja. Ouwehand... op wat u tot nu toe gezegd heeft. Nou, om te beginnen gaat het om veel meer geschoten ijs, uh, ijsberen per jaar. Tussen 2001 en 2010 zijn er meer dan 5500 velletjes verhandeld. En er liggen goed onderbouwde studies van inderdaad... de de Staten, die zeggen dat de komende 40 jaar vanwege de klimaatverandering... Uh, de populatie enorm zal afnemen. En dan is dus de vraag, moet je bovenop die druk die daar toch al op ligt... we moeten mm -hmm. allemaal zuiniger zijn met uh, energie... om dat klimaatprobleem een beetje te kunnen temperen... maar zou je dan bovenop die druk ook nog eens moeten jagen? Wij vinden ja, van niet... Want het is niet alleen de jacht, ik, maar, ook, he, met, maar ook het, het klimaatprobleem. He? Waar ja. bent u het mee eens? Met, eigenlijk, dat waren wij van tevoren voor de uitzending waren wij dat ook al eens. Want ik heb ook met wat? Dat er, in, wanneer er uh, druk is door milieuverandering, op zo'n ijsbeerpopulatie. Ja. Hè, we hebben al eerder gezien, de, ja, wanneer de jacht reguleert, vanaf 1970. Nee, maar sorry, als u het eens ja, bent, hoeven nee, we, we daar niet ik, over te Dus u bent het eens met de bedreiging door het klimaatprobleem? Kijk, nee, het... dat zeg ik niet. Oh, maar nee, wat nee, maar, maar wel... als u mij laat uitpraten, dan ja. kunt u tenminste ook horen wat ik zeg. Dus nou, wel... maar kunt u het kijk, kort kijk, doen. iemand constant interrumperen is het iets anders dan kritisch. <gacht> is het is heel irritant, ik weet het, maar nee, ik moet maar binnen dit, de nee, tijd Ik wil wijken. wel graag dat onderscheid maken. Ik ben dus ook waar bent u het eens met mevrouw Ouwehand? Ik ben eens dat wanneer er extra druk is op een populatie dan moet je jacht reguleren. Okay. Dat is dus in 1970 al gebeurd... en dat heeft een enorm positief effect gehad. Maar je moet de zaak nu wel binnen proportie zien. Uh, op dit moment zijn de Eskimo's... Hè, want daar hebben we het dan over... en er wordt in Rusland gejaagd... En nee, de, we hebben het niet de, over de Eskimo's... want dit voorstel gaat over de commerciële jacht... en niet over de jacht door ja, de lokale Ja, dat gaan, wordt door de Eskimo's. In Nunavut wordt dat gedaan. Er is in 2011 een jachtquotum in Nunavut door de Eskimo's... en die vangen daar dan inderdaad... lekkere commerciële jachtinkomsten van... net als in Roemenië... Zij eten zelf ook dat ijsberenvlees. Ja, iedereen zijn eigen culinaire voorkeur. Hè. Ik heb in uh, Roemenië ooit een uh, tava-oersoe gehad. U dwaalt Die U Nee, maar om maar even... Hè, om ja, het nee, het is het leuk. Is maar waar het dan dus om gaat, deze mensen... Die jagen al eeuwenlang op zo'n ijsbeer. Er wordt gewoon door de Canadese regering een kwotum vastgesteld. Wat is nu het debat? En dat hij, ik zei al, de spits hij had het er gewoon naast. Het debat is nu de nunavut regering dus van die Eskimo's... die die ja. traditionele en traditionele jacht wil handhaven die wilde een hoger kwotum in één deel van de populatie... in de westelijke hudson nou, Meneer maar wij hebben het hier gewoon over de, de vraag... of Nederland wel of niet uh, nee, ik probeer moet stemmen tegen dat verbod. als dat u verbod... denkt u Sorry, journalist wel, bent. Nee, maar wij wel hebben hier eenvoudiger... ons eigen debat. Dus, nee, maar, ja, nou, nou, daar hebben we het over. Daar hebben we u ook voor nou, uitgenodigd. Om het wat simpeler te Mevrouw maken. Oland. Het voorstel gaat over het uh, verbieden van de commerciële jacht op de ijsbeer. Dat lijkt me uh, meer dan noodzakelijk. Daarnaast moeten we natuurlijk de klimaatverandering... binnen de grenzen zien te houden, zodat we daar niet ook moeilijker mee maken. Mm -hmm. En zeg nou zelf, wat is er nou tegen om met elkaar af te spreken... dat we ijsberen niet meer gaan doodknallen voor de lol of voor hun velletje? Daar is toch iedereen voor? Meneer zelf, mensen? Uh, kijk, we moeten vanuit onze positie hier ergens... we zitten hier 8000 kilometer van die Eskimo's vandaan... Uh, die daar overleven... He, er is ook een hele maar goeie... daar gaat het voorstel dus niet over? Nou, daar gaat het voorstel in zekere zin wel over. Want nee. wie leven er van de commerciële jacht naast de Russen... waar ook totaal geen gegevens zijn over ijsberen De Russen hebben dit voorstel populaties. mede namens Amerika ingediend. Nee, de Russen, want dat is nou ja <lacht> namelijk het probleem. In, in u wat, meneer is... Ik ga het, ik in, ga het maar, afronden. Als u kunt. Nee, sorry, de, ik bepaal de volgorde in, eigen, in Rusland. Is niet meneer in u mag wel. nog tot slot zeggen... zit er helemaal niets in de argumenten van mevrouw Oudehand... of toch wel iets... Nou, ik gaf net al aan, wanneer je... Hè, ik Antwoord kan op de wel, vraag, graag. Ik kan mezelf wel herhalen, wanneer een populatie onder druk staat... en die vraag, Nou, dat kun je afvragen, want zijn de populatie is sterk gegroeid. Hè, dus je moet uitgaan maar van Maar als feiten. die onder druk staat... En niet van emoties. Maar als ja. die onder druk staat, dan zegt u... Wanneer dat zou kunnen, dus dan hou je de vinger aan <laughs> de pols. Ja, maar ja. kijk... He, journalisten is lastig om dat een punt te komen. Wij mij juist gaan we de ijsbeer de nuances. gewoon beschermen en uh, houden we er verder mee op. En die, <laughs> Wat zegt <laughs> nee, <heeft> u daarvan? <laughs> nee, mijn punt was, de commerciële jas is ik minimaal. Ik stel voor dat de u gewoon doorpraat, is... dan gaan wij ondertussen luisteren naar muziek. Ik dank u beiden uh, voor dit debat, meneer Seilmaker en mevrouw Ouwehand. Even op mij. De Klaassen, Lodewijk van de Poolmarkt, Mark Froling, Sophie van de Schaik, Sophie van Schaik en Rutger Martens. Tezamen vormen zij Eep Nat Die De Klaassen hier aan tafel. Jij schrijft ook alle nummers, die de? Ja, klopt. Muziek en tekst? Uh, nou, muziek schrijf ik altijd nog met iemand, dus meestal met de gitarist. En de tekst schrijf ik zelf. En dan lees ik uh, uh, op een site dat jullie het omschrijven als moderne meisjesmuziek. Oh ja, nee, dan krijgen we dit weer. <laughs> is een ja, opvallende uh, omschrijving, maar, of niet? Weet je wat het dus grappig is? dat ik het Vorige week heb ik het uit de bio gehaald. Oh, kijk aan band. <laughs> nou ja, omdat iedereen erover vroeg. Ja, maar zo, ik denk moderne meisjesmuziek, is het een beetje, Ja, het is een beetje een moeilijke term, hè? Oh. Nou ja, het, Nee, we maken eigenlijk gewoon hele vrolijke, uh, positieve muziek. Maar ja, meisjesmuziek klinkt dan weer meteen alsof jongens het niet leuk mogen vinden. En dat mag dus wel. Ah, dat mag wel, ja, voor zeker. alle duidelijkheid. Nee, maar maar hoe, hoe zou je het dan wel omschrijven, je eigen muziek? Nou ja, als zorgeloos, uh, positief, maar wel met ballen, denk ik. Ja, het, <laughs> het mag gewoon wel creatief zijn en lekker gek. Ja. Maar het is wel... Uh, wie ja, zet, wie zijn jouw voorbeelden? Uh, ik vind Sia heel erg goed. Ken je die? Ja. Feist. Feist ook. Patrick Watson. Ja. Ja, en alle, alle volkdingen die nu een beetje... En dingen in Nederland ook? Artiesten of niet? Nee, helemaal niemand nee, want... Nee, maar ik vind het altijd zo moeilijk als je dan vraagt... Ja, zeg nu wie je dan vet vindt, dan... dan, dan nou, ik Carol Emerald zag ik langskomen als naam. Nou, we hebben in haar voorprogramma gestaan. Ik vind ja? haar wel te gek, ja. Zeker. Ja, ja. Dat succes zou je in ieder geval wel willen hebben, waarschijnlijk. Ja, daar zeg ik geen nee tegen. Ja, dat, dat moet gaan lukken met, met het nieuwe album, hè, wat eraan komt. Dat, ik hoop het. Dat is nog niet klaar. Jullie zijn nog aan het opnemen? Of... We, zijn, uh, ja, we hadden opnames, maar we zijn nog heel druk aan het schrijven. Want we willen echt dat het heel, heel cool wordt. Maar wat we nu allemaal hebben gespeeld, is allemaal nieuw, nieuw albummateriaal. Uh -huh. Dus we zijn druk aan het schrijven en, en de opnames ja, die komen wel steeds dichterbij. Oh, het moet nog helemaal. Ja, je, je, je, oh. zei, je hebt er al in weggegeven, maar we hebben ze echt nog geen idee... wat ja, het er überhaupt komt. En hoe gaat het heten? Weet je dat al wel? Nee, dat hij er komt, is sowieso wel een feit, hoor. Al oh, gelukkig voor de mensen die gereageerd hebben. En uh, <laughs> dat graag willen hebben, natuurlijk. It's coming your way. Coming. Ja, jullie zijn ook uh, je hebt bij, bij 3FM, en dat is de popzender in Nederland... heb je Series Talent. Nu heeft Radio 2, ook een muziekzender... heeft mm. jullie uitgeroepen tot eerste Radio 2-talent. Wat betekent ja. dat? Dat betekent uh, dat we talent hebben. Gefeliciteerd. En, uh, volgens, uh, yes. nee, en uh, dat we, we worden nou twee maanden lang worden we heel veel gedraaid op Radio 2. Ah, okay. En we waren vorige week bij het Tros Muziekcafé. We mogen heel veel live spelen daar. En worden heel vaak heel vroeg uit ons bed gebeld. Zo van: hé, hey, we gaan jullie nummer draaien. Was dus dat, dat gaat opschieten op die nee. manier. Ja, ik hoop het. Ja, nog heel even, toch. Ja, ook, toch. Ook een vraag die je natuurlijk iedere keer krijgt. Maar die naam: Ape Not Mice. Ja, heb je hem door. Nou ja, ik, ik heb gelezen, oh. he, a, aap, noot, mies, maar dan een variant daarop. Ja. ja, maar dat begrijpen ze in het buitenland natuurlijk helemaal niet. Dus als nee, je ooit succes hebt. dat is heel krijgt... grappig, want uh, nou, we hebben nu dan Where You Wanna Go is onze single. En daar is ook best wel veel over geblogd. En ook door Amerikaanse sites. En um, er was één Amerikaanse site en die zei... Ja, als je de naam hoort, dan denk je aan een beetje een e mail om een beetje een rare act, maar ja, dus dat begrijpt het, ze mee, vond het helemaal zet, zet, zet je ze dan niet op het verkeerde been met zo'n naam? Ja, maar ik vind dat het, wel, dat het wel leuk is, juist dat het een maar, beetje zo. Stel nou dat we echt zo'n zo carrière krijgen als Karel dan kunnen we toch allemaal als Nederlander zeggen ja, maar wij begrijpen het tenminste wel wat we doen. <laughs> zo stoof weer. We gaan je zo direct nog twee keer horen. Dank dat mm. zo ver. Die de Klaassen van Epnot Not Mice. Op 17 februari 2012 werd deze column onderbroken door een nieuwsbericht over een lawine. Die lawine had prins Frizo, een zoon van koningin Beatrix, bedolven. Hoe moesten we nu verder met ons programma? Jan Mom keek mij bemoedigend aan. Ik gaf een korte samenvatting van de eerste helft van mijn column en las verder. Maar intussen dacht ik aan Frizo. Uitgerekend hij was de enige prins die ik wel eens informeel had ontmoet in het huis van een vriend... Dat stelde allemaal niks voor op zich, maar ik had dat toch een bijzonder moment gevonden. En toen het nieuws over Friso in die lawine kwam, realiseerde ik mij dat ook ik het koninklijk huis iets magisch vind. Als ik een prins zie, word ik een klein jongetje. Hetzelfde kleine jongetje dat in 1967 op school zomaar een zilveren lepeltje kreeg. Op dat lepeltje stond Willem-Alexander, toen al de naam van onze toekomstige koning. Jarenlang dacht ik dat ik republikein was. Maar inmiddels weet ik, dat ben ik helemaal niet. Het lastige is alleen dat ik nu een goede reden moet bedenken... om voor de monarchie te zijn. Argumenten tegen de monarchie liggen voor het opscheppen. Macht hoor je niet te erven. Nee. Iedereen is gelijk. Ja. We leven niet meer in de middeleeuwen. Nee. Die oranjes zijn omhoog gevallen roversbaronnen. Ja. De eerste Willem van Oranje voerde een keiharde terreuroorlog... waardoor in de zuidelijke Nederlanden honderdduizenden katholieken omkwamen. Ja, helemaal waar. Maar probeer nou eens een goed argument voor de monarchie te vinden. Dat is veel moeilijker. Maar het is me gelukt, denk ik. Let op, het allergrootste voordeel van een koning is... dat hij juist niet-democratie is gekozen. Je moet bijvoorbeeld op bezoek bij de sultan van Brunei voor de handel. De sultan van Brunei is niet democratisch gekozen. Die vindt het veel prettiger om met een koning te praten... dan met een christendemocratische president... die volgend jaar zomaar weer weg kan zijn. Als een koning over de mensenrechten of de natuur begint... dan doet die koning dat vrijwillig. Voor de sultan van Brunei maakt zoiets een enorm verschil. Een president heeft zijn functie altijd direct of indirect te danken aan een politieke partij. Daar houdt de sultan van Brunei niet van, van politieke partijen. Maar als een koning over de mensenrechten of de natuur begint met de sultan van Brunei... dan is dat gewoon een gesprek tussen gelijken. Vorig jaar vond Geert Wilders het noodzakelijk om de president van Turkije... en daarmee heel Turkije te schofferen. De enige die dan geloofwaardige excuses kan maken... is een koning of een koningin. Iemand die boven de politiek staat... en nooit met een wilders zaken hoeft te doen. En reken maar dat onze Beatrix de Turk heeft laten weten... hoe zij erover dacht, over die wilders. Een democratie kan nooit geloofwaardige excuses aanbieden. Excuses maak je niet met meerderheid van stemmen. Maar een koning of koningin kan wel excuses aanbieden. Want die doet dat vrijwillig. Helemaal zelf. Ik ben voor het koningshuis... Juist omdat het niet democratisch is gekozen. Als de koningin naar Abu Dhabi gaat voor de handel... en als de koningin dan in de grote moskee een hoofddoekje opdoet... is dat omdat zij dat wil. Niet omdat Min uit Urk op haar heeft gestemd. Als Willem-Alexander de vuile handen van zijn schoonvader... Jorge Zorigieta verdedigt, dan doet hij dat omdat hij dat wil. En niet vanwege een motie op een partijcongres. Want dat zou pas erg zijn. Justice van Oel. Al Half vier geweest tijd voor het NOS journaal Job boot. Radio 1, het NOS journaal. Justitie heeft dinsdag een notaris uit Amsterdam laten arresteren en zou betrokken zijn bij het witwassen van anderhalf miljoen euro aan crimineel geld. Het geld is afkomstig uit de erfenis van een vermoorde vastgoedhandelaar. De notaris kon gisteren na verhoor weer naar huis. In verband met deze zaak zitten nog twee mannen vast. Bij hen werd een deel van het verduisterde geld aangetroffen. Als ze zijn betrapt op dopinggebruik, mogen sporters in Limburg niet langer gebruik maken van gesubsidieerde trainingscentra. Dat heeft CDA-gedeputeerde Noel Lebens gezegd. Hij vindt dat er geen gemeenschapsgeld mag worden gebruikt voor sporters die de antidopingregels aan hun laars lappen. De afgelopen tijd hebben spaarders veel geld weggehaald bij het genationaliseerde SNS Real.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 ANEB ah, Verkeersinformatie. Het valt mee met de drukte. Er staat in totaal 40 kilometer file. Twee files vallen op. Op de A15 vanuit Europoort. Voorknopend Ridderkerk 3 kilometer. Dat komt door de file op de A16 vanuit Breda. Voor de Van Briennoordbrug 3 kilometer. En ligt daar olie op de weg? De linkerrijnstrook is dicht. Op de hoofdrijbaan. Tussen Utrecht en Den Dolder rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging tussen Utrecht en Amersfoort loopt op tot een uur. U kunt beter omreizen via Hilversum. Het is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom. Vanuit een hele koude kroon aan Rembrandtplein... waar de verwarming is uitgevallen, dat zeg ik even voor de mensen hier... dat ze niet denken dat het iedere week zo koud is... als u volgende week komt dan is het een stuk warmer. Maar fijn dat u er nog bent. En ik hoop dat u geniet zo direct van Frits Barend... die het natuurlijk over sportieve hoogte- en dieptepunten gaat hebben. En we gaan het hebben over Eindhoven. Want het belang van die stad wordt volgens Arno Kantelberg volstrekt onderschat hier in Nederland. Hij komt zo direct uitleggen uh, waarom dat zo is. Hij is onderweg hiernaartoe. Dus dat zo direct. Maar nu eerst. Sport Hoofdredacteur van het blad eh, Helden. Frits, er was te veel deze week eigenlijk, hè? Er was verschrikkelijk veel. Er waren heel veel floppers en heel veel toppers. Ja, dus we gaan er al zo'n uh, raas onder doorheen. Ja, nou, allereerst die mislukte transfers van Leroy Fair en Martin Stekelenburg. Het AD mocht meevliegen met uh, Leroy Fair. En werd ook op de hoogte gehouden van de transfer van Stekelenburg. En beide transfers mislukten. Het waren transfers die Rob Jansen zou doen. En dan wordt er altijd hier in Nederland gescholden op Mino Raiola. Want dat is zo'n schoft. Maar die kreeg wel voor elkaar Balotelli van Manchester City naar AC Milan, wist niemand wat van. Emanuelsen van AC Milan naar Fulham, wist niemand wat van. Dus als ik speler was, zou ik op dit moment denken... nou, met Mino Raiola, die schoft zich ik beter dan met die keur net op Janssen. Hij deugt niet, maar hij krijgt wel wat voor elkaar. Nou ja, hij krijgt veel voor elkaar. Hmm. Ja, want ik denk dat openheid bij een transfer niet een transfer ten goede komt. Ik zou wel willen, Everton heeft dus die transfer met Leroy Verbert laatst afgeblazen. Hij heeft nog blijkbaar vocht in zijn knie. Hij is vier maanden geleden geopereerd aan zijn knie. Er schijnt een juridische affaire te zijn. Dat heeft Football International naar buiten gebracht. Volgens de Telegraaf heeft voorzitter Munson het laten lekken. Nou, dat moet je allemaal uitzoeken dan. Want hij wilde niet dat hij wegging. Nee, die wilde, die wilde laten zien het is dat het goed is dat hij weggaat. Althans, oh. dat werd daar gesuggereerd. Oh, dat heeft dus averechts gewerkt. dus averechts gewerkt. Het blijkt als een hele kleine affaire. Het zijn niet geschikt kan worden. Maar ik denk dat Leroy Ver het beste zelf kan zeggen... wat er aan de hand is. Maar goed, die transfers zijn mislukt. Dat is wel heel jammer. Maar ligt dat, dat zijn... dan aan de spelersmakelaar? Nee, ik... Nee, het zal ook de clubs, zal van alles missen gaan. Ja. Maar het is wel het uitzoeken waard. En ik denk misschien dat die openheid niet bevorderlijk is. En het is slecht voor het Nederlands helftal. Want Leroy Ver en Maarten Stekelenburg zijn belangrijke spelers voor het Nederlands helftal. En die spelen nu niet en worden ook terecht daardoor niet. Of nou, Leroy Ver speelt wel. Maar Van Gaal heeft gezegd, laat hij eerst maar bijkomen van de teleurstelling van die transfer. Vind ik een ja. goede beslissing. En Maarten Stekelenburg speelt niet. Dus de keeper van het Nederlands helftal wordt niet geselecteerd omdat hij niet speelt. En ik vind dat vergaal daar een goed punt heeft. Heeft hij gelijk in, vind je? Ja, ik vind als je niet wedstrijdfit bent. kun je niet voor het Nederlands elftal oproepen. Het Nederlands okay. elftal is geen revalidatiecentrum. Nee. We hopen ook te winnen. Uh, ja. En dan heb ik een vreselijk weer opgewonden. Ik heb me hier als eerder opgewonden. voor Danny Holler van Ado. Die op een echt walgelijke wijze. een paar weken geleden. Pellen van Feyenoord een rode kaart wilde aannaaien. Die deed net of hij zijn gezicht geraakt was. Pellen heeft hem het gezicht niet eens gezien. Nou, dat is een toneelspeler. Toen lukte het niet. En afgelopen weekend lukte het wel. Uh, Malki, Malky, die spits van Rode JC, zat blijkbaar met zijn veter vast... in de schoen van Van Duinen, probeerde zich los te rukken. Van Duinen moet dat voelen. Op het moment dat hij zich losrukt, maakt hij dus een schoppende beweging. En prompt alle spelers van ADO, renden naar die speler toe... en wilde dus eigenlijk dat Malky een rode kaart kreeg. Mm -hmm. Ik neem aan dat Holla, ik weet het niet, maar ik ga ervan uit dat Holla erbij was. Want het is een beroepsmatenaaier, een naaimachine. <lacht> en... Uh, en wat, inderdaad, Malky kreeg een rode kaart. Toen werd er later verwezen naar de, naar de vierde man. Die zat daar bovenop. Dat zei de deskundige. Die had het moeten zien. Maar je kunt niet zien dat je met een veter vastzit in een schoen. Ik bedoel, ik voetbal zelf, dat kun je niet dat zien. Dat had die vierde man en dus dat, ook niet Dat, dat had die speler dus moeten zeggen, die Van Duinen. Er was niks aan de hand, we zaten hmm. met elkaar vast. En als het KNVB ernst is met netter gedrag in het voetballen, moeten ze die spelers van ADO allemaal horen, en moeten die spelers van ADO daarvoor Zijn oordeeld worden. Zijn er spelers worden. die dat doen, denk je? Nee, ik denk, nee, dat is aan de KNVB. De KNVB hmm. wil dat we na de dood van die grensrechter ons netter gedragen, we ja. een voorbeeldfunctie. Nou, dat misselijk maken doet Nederlands wel, moet afgestraft worden. Janssen zit hier nog, want even één ding, Roel, kom maar even bij, want nu we het nog even over voetbal hebben, want Roel heeft gisteren een stuk geweigerd gekregen, is ook alweer opmerkelijk, door de NAC, ja. wilde ze niet plaatsen, dat ging over... Ja, er was geen plaats voor hem, want er was van over het Koninklijk Huis, wat me wel in de krant wilde hebben. Ik had nog een klein stukje gemaakt over die affaire van het uh, wereldkampioenschap voetbal. Hè, Frits, uh, weet je ook nog alles van 1978? Ja, ja, en, uh, weet ik alles Goeie oude Fidela, uh, ja. hoe heet die? Uh, Sorry, ja. ja, die was toen uh, staatssecretaris van Landbouw. Ja. En, uh, hoe is het toen gegaan? Dat is uh, erg lang geleden, maar uh, Argentinië moest natuurlijk in de finale komen. Want, Peru. Uh, ja. Precies. En daarvoor moest Peru omgekocht worden. Ja. Die moest met 6-0 verliezen. Dat ja. hebben ze gedaan. Ze hebben met 6-0 verloren. De wedstrijd wat... is zelfs ook nog uitgesteld. Eerst ja. moesten ze wachten hoe Brazilië zou spelen. Ja, precies. Ze zouden gelijk spelen, maar ze mochten na Brazilië ja. spelen. Ja. En Dus ze wisten precies met hoeveel ze moesten, moesten verliezen. verliezen. Hoeveel ja. moesten gaan bij Peru. En dat is gekocht door de Argentijnse voetbalbond... met een gigantische graanleverantie ja. aan Peru. Ja. Nou ja, en wie was er verantwoordelijk voor het graan in Argentinië? De Secretaris van uh, Landbouw. Zoriqueta. Dus, dat was meneer Zoriqueta. Ja. Dus ik vind eigenlijk, sorry Geeta, er wordt veel over die mensenrechtenkwestie gezegd en zo... maar die kwestie van dat, uh, dat wereldkampioenschap Omkopen. Of, ja, dat heeft hij dus ons eigenlijk door de neus Ik Kan het ja. gerust even maar bij. Ik moet je zeggen, vind ik minder erg dan de mensen uit vliegtuig gooien. Dat is waar, maar daar zat, is aan, daar zat hij niet zelf aan de knoppen. Hij wist ervan, nee. maar hij heeft, was er toch niet nee. direct bij betrokken. toch eventjes voor de verledenheid. Want dat niet in NRC, maar wel in vrijdagmiddag live. Ja. Nee, we hebben, dat pleit dan ook wel weer voor Maxima, die meteen gezegd heeft... om de discussie voor te zijn... Mijn ouders, mijn vader, komt dus niet naar de Kroning toe. Ja. Ja, ja, nou ja, dat is, uh, ik, ik vind het heel uh, coulant ook geweest van het kabinet... dat men het aan haar heeft laten uh, overgelaten om dat te zeggen. Want het is natuurlijk zonder twijfel over het kabinet. Want Diederik is gigantisch in de fout gegaan ja, bij de verkiezingen... voor de verkiezingen om te zeggen, ja. nou, misschien hij is we welkom. hier wel. Dat was niet handig. Ja, nee, hij zei letterlijk, hij is welkom. Ja. Hey, nou, Toen, nee, we kunnen erover praten dat hij welkom is. Mm. Oké. Okay, maar nou, goed. Van, maar ja, er, er was nog iets anders. In 1980 heeft Sorogeta het Amerikaanse graanembargo op de Sovjet-Unie gebroken... door Argentinië als de grote graanleverancier ja, ja. voor de Sovjet-Unie ja. te laten ja. optreden met 1980, was dat. Ja, ja, in 1980 ging 60% van de Argentijnse graanexport ging naar de Sovjet-Unie toe. Ja. En dat had allemaal met Afghanistan te maken en zo. Ja, dus klopt. het is echt wel wat op die man aan te merken ja. geweest. Dank voor deze uh, inbreng tussendoor. Frits, we gaan gauw door met jouw lezen. Ja, nou, dan uh, afgelopen woensdag uh, Den Bos AZ. Uh, ik dacht dat het voorbij was, maar er waren weer oerwoudgeluiden... tijdens die bekerwedstrijd. En die waren vooral als Altidore van AZ en Maher van AZ aan de bal waren. En dat wil ik even voor de luisteraars verduidelijken. Altidoor is zwart en Maher is van Marokkaanse afkomst. En dat verklaarde die oerwoudgeluiden. Nou, dat gaf veel commotie. Maar weer geen aanleiding om de wedstrijd te staken. Nee. De wedstrijd ging gewoon door. Dat heeft dan weer te maken met openbaar orde. Dus openbare orde is... Oerwoudgeluiden als er een zwarte of een Marokkaanse speler aan de bal is... is geen verstoring van openbare orde. Openbare orde is bang dat het verkeerde afloop in de war loopt. Nou, er werd ook gezegd dat Altidore zelf wilde doorspelen. Ja, dat mag je niet. Aan, tuurlijk zegt Altidore. Ik weet vroeger van Stanley Menzo: die zwarte spelers willen net doen alsof het hun niet raakt. Maar het raakt ze wel degelijk. Je moet het niet aan ze vragen. Nee, en Altidoor zegt ook: nou, ik bid voor deze spelers. Wat heel knap is. Ja. Maar natuurlijk raakt het. Natuurlijk dringt dat tot zijn wortels door. Dat hij uitgevloten wordt alleen omdat hij zwart is. Nou, eh, na afloop zag je de voorzitter van Den Bos. bijna huilend voor de cameras van Eredivisie Live. Die man was echt aangedaan. Maar ik dacht dus dat die apengeluiden. en die oerwoudgeluiden verdwenen waren. Oost-Europa hoort het veel. AX heeft het meegemaakt, een keer in Verensvaar was een jaar of twintig geleden. Maar het gaat gewoon door. En ik garandeer je over. Over vijf jaar gaat het nog steeds door als we niet kei en keihard aanpakken. Gewoon stilleggen de wedstrijd. Gewoon stilleggen die wedstrijd. En dan flop 1 is Ruud van Nisteroy, Die begon zijn carrière bij FC Den Bosch. Hij is nog echt een supporter van FC en Bosch. En die twitterde aanvankelijk, hij was volgens mij in Malaga... Uh, dat hij zo trots was dat zijn ploeg de kwartfinale van de beker had bereikt. Maar hij zat waarschijnlijk niet te kijken. En later dronk tot hem door wat er aan de hand was. Toen heeft hij een excuus gemaakt, nou dat heeft hij geweten... Het stinkelt scheldputje van Twitter op Den bossen schoot alle beschikbare stront richting Ruud van Nistelrooy. Hij heeft echt alles over zich heen gehad. Dat hij zijn club afviel. Want het waren maar een paar supporters. Nou, die liever Twitter aan de enkoppen. Hij viel zijn club niet af. Hij schaamde zich alleen voor die 20, 30 mensen... die die oorhaal geluiden maken. Maar ja, dan ben je waarschijnlijk te stom als je dat begrijpt. Want dan ga je niet schelden. Tops nog? Nou, buiten mededing even. rolstoeltennis Esther Vergeer. Die... Tien jaar geleden, op 30 januari, verloor ze haar allerlaatste partij. Die vrouw is tien jaar lang ongeslagen. 470 wedstrijden. Ik denk dat het een unieke is in de mondiale topsport. Er is een Pakistanse squasher, geloof ik, die 500 wedstrijden ongeslagen was. Maar ik vind het wel vrij uniek dat die vrouw al tien jaar lang ze ongeslagen is. zij zo goed of is er gewoon geen tegenstander? Nee, hij nee, zei zo goed. Maar je moet ook even de druk... Bedoel, er komen natuurlijk steeds meer mensen die haar willen verslaan. En een topsporter, de druk wordt steeds groter... om die eerste nederlaag te moeten voorkomen. Okay. En dat is heel knap. Dus nog één minuut voor de rest. Uh, oh God, nou ja, het Nederlandse wielrennen, knapwerk van NRC en Volkskrant. Rasmus heeft nu bekend, maar het is opvallend dat de journalistiek... en de dopingautoriteit in België, Frankrijk, Italië en Spanje... helemaal niet op zoek zijn naar dopingzondaars. Dus we zijn in ons dopingonthulling, zijn we zijn weer het Calvinistische polderland... dat zich onderscheidt van de blije biegcultuur... in de traditioneel Roomse wielerlanden. En ze zeggen wel ook eens dat, Ro dat wielrennen met als een intriges een typisch Roomse sport is. Nou, die Roomse sport is prachtig, maar die heeft wel cavalistische journalistiek nodig... zodat we afkomen van die blinde helderverering. Maar ik heb toch net mooie verhalen gehad in de volkschap Ja, de NRC. Dat, dat zeg je, ja. top, ja. dat noem ik ook okay. top drie. Ja. Ja, zij onthullen, maar in okay. België, Frankrijk, Italië en Spanje is er geen onthullingscultuur. Nee, dat, dat bedoel ik. Dan Tom Jelte Slachten, die won de Tour Down Under... Ik dacht eerst, nou ja, die is alleen de Australiërs gewonnen... en uh, Gruipel heeft hem een keer gewonnen, geen grote renners. Tot ik uh, de Belgische krant, ik lees het laatste nieuws... en ik las dat Philippe Gilbert zijn zinnen had gezet op deze koers. Hij wilde die bergetappen winnen en hij wilde de koers winnen. Hij is dus verslagen door Tom Jelle slachten. Dat betekent, dat is een, een uh, gereformeerd lichtpuntje... in die Duitse roomse wielerwereld. Want ik denk dat het bewijs is dat er nu schone gereden wordt. Geen dopinggebruik hoor. Ik vertrouw die Gilbert voor geen cent... die drie jaar geleden alles won wat er te winnen viel of twee jaar geleden... Ik denk dat er inderdaad nu geen doping gebruikt okay. wordt. En dan kan, kunnen Nederlandse vrienden dus ook weer uh, winnen. En we hebben vandaag is er een, wordt er een nieuwe Nederlandse ploeg gepresenteerd. De Rijke Shanks van Egel van Kessel. Daar zit Kai Reuzen onder andere in. En hopelijk krijgen Nederlandse renners nu er minder doping gebruikt. We hebben meer kans om te gaan winnen. En ja, en mijn topper is aan Michel Mulder. Die inline skater. Die wereldkampioen sprint is geworden. En het bewijst eens meer dat uh, strui, stuif, kruisbestuiving... Met Schaatsport Helpt, waar ja. Jorien Ter Morsal, die uh, met short, -track. short was. Hij is een inline skater, dat is het short -track op asfalt. En hij is dus wereldkampioen uh, schaatsen geworden. Dus die lange baan hebben veel aan dit soort uh, sparters. Fris Barend, dankjewel. Arno Kantelberg is gearriveerd. Daar gaan we zo mee praten over Eindhoven, Hello. het wonder van Nederland. Maar eerst luisteren we naar Eep Not Mice. So convinced she stuck her nose up to the winds For she was like a boulder and no one could roll her off of her feet She's got a freedom thoughts and eyebrows full of mud and all she thought was all as good and oh oh oh until she soaked her foot in the puddle. She had dug for a foreign food and she had never seen a man with such. You're We gaan het hebben over Eindhoven. Want het belang van die stad voor Nederland wordt volgens Arno Kantelberg volstrekt onderschat. Het is de lichtstad, de designstad, de stad van Philips, van DAF, PSV, Theo Maassen... Pieter van den Hoge Band en de stad die volgende week overigens ineens Lampengat heet. Maar ook de enige stad die economische groei vertoont in barre tijden. Hoe kan dat allemaal? Hij weet het, want hij is niet alleen hoofdredacteur van Esquire... maar hij heeft ook het boek geschreven Het Wonder van Eindhoven... Frits Barend, wanneer was je voor het laatst in Eindhoven? Dat moet ongetwijfeld voor een wedstrijd van PSV zijn geweest. Dat was dan ga je direct naar het stadion en, en weer terug. Naar het stadion, ja. Niet de stad in. Want het centrum heeft mij nog nooit aangetrokken. Ik ben één keer met uh, Ruud Guller eruit geweest. Tussen Ruud ook, dat is voor mij de eerste en de laatste keer. <laughs> Wat is er zo erg aan dan? Ja, het had niks. Het was in 87 of zo. Het had niks. Toch is het het... Maar wonder. ik moet wel toegeven, ja? inderdaad, wat er gebeurt op technologisch gebied... is wel knap. Dat dat uh, jij komt zelf niet uit Eindhoven. Nee, nee ik kom wel uit Brabant. Wel uit dus, Brabant? Dus, dus ja. Frits Barend raakt mij midscheeps met zijn uh, met... kritiek. Maar hij raakt je wel. Ja, ja, ik kom uit een dorp op 22 kilometer afstand. Een, uh, Gemert heet dat. En ik kende Eindhoven wel als de grote stad uit mijn jeugd. Maar ik kende het niet, niet goed. Dus ik ben er wel neergestreken om uh, dit boek te researchen. Wat is het wonder van Eindhoven? Nou, dat klinkt heel katholiek, dat zal Frits ook aanspreken. Uh, en zoals dat is met katholieke wonderen die zijn moeilijk te verklaren. Uh, ik heb dat wel getracht, maar het uh, feit is dat Eindhoven... Toen, in 1891, toen Gerard Philips daar kwam om, een, uh, uh, om zijn gloeilampenfabriek te starten... toen uh, woonden daar niet meer dan 4.500 mensen. En in 1891 woonden er hier in Amsterdam, waar wij zitten, al bijna een half miljoen mensen. Hier gingen ze naar het Concertgebouw, naar het Rijksmuseum, dat was er allemaal al, Carré... En Eindhoven is een dorp, een dorp van keuterboeren, gebouwd op arme zandgronden. Nou, daarna is die eeuw, die 20e eeuw, is als een snelkookpan... is die stad uh, uh, gegroeid op een onwaarschijnlijke manier. En met name door Philips is die stad geïnjecteerd met een ambitie... die ook ongekend is op allerlei terreinen. Daar kwam ik overigens een beetje werkende weg achter. Waarom ging je überhaupt naar Eindhoven eigenlijk? Naar het dorp van 4000 mensen? Uh, omdat zijn heeft. Achternef... Nou, hij had... Ja, dat is de ironie van de geschiedenis. Zijn, uh, hij wilde naar Brabant. Hij woonde in Amsterdam, Gerard Philips. We komen uit Saalbommel, de familie Philips. Uh, hij had de wereld rondgetrokken. Althans Europa. Hij woonde hier in Amsterdam. En zijn, uh, hij wilde naar Brabant voor die lage lonen. Uh, hij had al een perceel gekocht in Breda had ook al bouwplannen. En toen belde, of toen belde niet, want zo ging dat toen niet. Maar, toen maar af... de toen lager in Brabant. Dan hier veel later. lager, ja. Bijna, bijna 100% verschil. Plus, er was de katholieke arbeider was veel volgzamer. Hier in het westen waren de ook arbeiders... Eens... Dat spreekt al... mij ook weer aan. <laughs> al, er werd euh... minder gestaakt. Nou, staken dat gebeurde sowieso toen weinig. Maar hier begonnen de arbeiders te te verenigen. Er was ook weinig. Okay. Maar de industrie, het waren arme boeren. En door de komst van Philips uh, werd eind over wat, wat het nu is, het wonder... Uh, ja, ja, nou ja, ik denk dat je, het wel zo, dat, dat je dat wel zo kunt zeggen. Het is een als-wat-als-dan-theorie, uh, maar uh, niet zozeer door Gerard. Want die ploeterde voor als, als uh, dat hij, die deed experimenten. Dat, uh, hij was de technicus, maar Anton, zijn jongere broer... Ja. Uh, dat is een ongekende uh, successtory. Hij kwam in 1895. En hij heeft... Uh, nou ja, het is, het is uh, ongeveer vanuit hoe Philips in zo'n klein land als Nederland zich al die jaren een eeuw lang staande heeft weten te houden... tegen de grootmachten in Duitsland en in eerste instantie later Amerika. En Anton Philips die, die had een, die heeft echt die stad met die ambitie geïnjecteerd. En later kwamen er volgende volgen DAF... De enige uh, uh, producent van, althans in massafabricage, van de personenauto's. Ja. En dan kwam van alles meer. Sportieve prestaties, PSV inderdaad, is, uh, de, uh, met de Cup 1. De club die de Europa Cup 1 heeft gewonnen met de kleinste, uit de kleinste stad. Mm -hmm. uh, maar ook culturele uh, prestaties, de allereerste Nederlandstalige rock-and-roll-hit. Peter Koelewijn. Peter Koelewijn <laughs> komt uit Eindhoven. Toch even, Arno, ik wil het plezier niet betalen. Er zijn er meer horen. Uh. Ja, nee, oké, okay, maar zit zitten niet meer... Uh, DAF, de personenauto, ja. bestaat niet meer. Nee. Uh, PSV is de laatste tijd geen kampioen Petr meer de geworden. Ja, ja, Peter Koelewijn, zinkt. Peter Koelenwijn produceert Dus hoezo nog het wonder van Nederland? Nou, dat kampioenschap, dat halen we dit jaar dan wel weer in. Oké, okay. uh, die geef ik je. Nou, je gelooft in dromen. Nou, toen, uh, uh, ik kijk slechts naar de stand op de ranglijst, uh, Maar kijk, toen Philips, uh, Philips is er nog wel, hè, maar Philips liep leeg en DAF uh, ook. En toen draaide Eindhoven in de jaren 80 uit tot de spookstad. Hè. Dat lagen echt scenario's klaar van de... Uh, iedereen kent die verpauperde steden in Engeland. Uh, en dat was echt een doemscenario wat klaar lag. En toen heeft, uh, zijn ze naar, uh, is Eindhoven is naar Den Haag gegaan om de hand op te houden. Maar hier in, of in Den Haag had men het te druk met andere zaken. Bijvoorbeeld met het redden van Fokker en dergelijke. Dus daar kwam geen geld. Dan heeft die stad zichzelf uit het moeras getrokken aan de eigen haren. En dat is ook op buitengewoon knap dat die stad dat zelf heeft gedaan. Hè. Het is nu de Want wat is er gebeurd dan? Nou ja, wat, uh, waar het toe heeft geleid is de situatie die er nu is... Uh, waarin Eindhoven de sleutelspeler is in de Nederlandse economie. 25 Die boekhoorden de... heeft toch een heel groot... En vorig jaar Philips Campus ja. gekocht. Die ja. high-tech campus dat is een waanzinnig succes voor Hans. Ja. Slimste regio ter wereld. Dat het berekent aan het aantal patenten. De helft, meer dan de helft van de patenten die in Nederland wordt aangevraagd, worden in Eindhoven aangevraagd. En dan hebben we het over nu, inderdaad. Nu, ja. Wat ja. op die high-tech campus gebeurt, ja. en daar is gekomen. Ja, dat is geweldig, maar... Kijk, het, ja. Wat ik bedoel, Arno, is voor de leefbaarheid. Ik bedoel de binnenstad van. Naar toeristische maatstaven? Naja. Nee, niet toeristische maatstaven. Ik ben ook gewoon, ik ben niet toerist. Ik bedoel, als ik nou, nee, naar Warschau ga, dan je, wil ik best inmiddels nog gezellig de stad in. Ja, nee, nee. Nou, het, het is al gezellig, maar dat is, dat is de Brabantse gezelligheid. Het is niet dat daar, nee, grachtenpanden zijn of niet. Waterman is ook niet. Uh, Eindhoven heeft al lange tijd de hobby gehad om alles af te breken en te slopen wat, ja, uh, wat ja. niet meer uh, van nut had. Dat is anders. Oh. Dat, dat oude industriële erfgoed van Philips, dat werd in uh, begin jaren negentig niet meer gesloopt. Dat was echt oh, een. Gelukkige cultuur. Ja. En er is nu, uh, ja, dat heet Strijpes. Er zijn een aantal terreinen in Eindhoven die, die Strijd heet, oude Philips-terreinen. De oude Emma-singel, de fabriek van Philips en de, de oude kantoren, die zijn allemaal uh, weer opnieuw hebben die een bestemming gekregen. Veel cultureel, veel design. Heel veel design. Uh, en dat is prachtig. Dat is zeg maar een Berlijn-achtige uh, vorm. Maar internationaal wordt Eindhoven wat dat betreft meer erkend dan in Nederland zelf? Oh ja, die Design Academy. Waar blijkt in, dat in, uit? Uh, nou, die Design Academy is, uh, is de wereldwijd de beste Design Academy. He, wat zij afleveren aan, uh, aan studenten dat is uh, fantastisch. Dat mm -hmm. is fantastisch. Met name dankzij zijn directrice of directeur, Liederwijk-Ederkoort, die daar jaar heeft gezeten. Maar dat is van internationale klasse. En uh, die high-tech campus. Ja, dat, dat is overigens. Uh, dat is, er is een, een mooie vergelijking te trekken. In het begin van de 20e eeuw trok Philips als een magneet de arbeiders uit Drenthe, Limburg. later ook wel van over de grens België. En nu trekt uh, die high-tech campus, dus Eindhoven zelf. trekt uh, met name kennismigranten uit Oost-Europa. Uh, ja, de stad moet ja, ook karakter hebben. Ja, maar het is een, uh, ja, maar goed, er wordt natuurlijk altijd gezegd: het is geen mooie stad en er is geen centrum. En dat is, dat is ook zo. Mm -hmm. Het was een klein dorp en dat. Met lintbebouwing. En dat is als het ware maar een beetje uh, gegroeid. Maar daar zitten. Uh, ik zelf vind een aantal terreinen daar wel prachtig. Kijk, de grachten van Amsterdam gaan we daar niet. Uh, ja, maar voor, en niet de dorpjes vroeg. eromheen proef je soms meer warmte. dan in die binnenstad van Eindhoven. Er zijn hele leuke dorpen omheen. want ik fiets al wel eens in de buurt. Ja. Dan kom je door prachtige dorpen. En denk ik, God, jammer dat we doorfietsen. Nou, die, die, het, het, het, ik ben het wel een een beetje eens, Frits. Maar de, uh, uh, het was al aardig. Ik kreeg voor, eind vorig jaar kreeg ik een, een, een mail van American Express. Ik ben daar lid van. En die hebben dan van die aanbiedingen eens in zoveel tijd. En eh, ik kreeg een reisaanbieding voor het najaar waar ik toch echt naartoe moest. Drie hotspots. De eerste was New York. New York. Dat staat er altijd op. De tweede Panama-stad. Vond ik al verrassend. En de derde was. Nee, ja. eindhoven. En ja, dat heb je gedaan. Nou, want? Ja, nou, ik moest er toch heen. Maar... Hoezo? Ja, nee, dat is de, de design start, et cetera. Okay. De, de, de design week is trouwens fantastisch hoor. Maar het gaat, het gaat misschien wel te goed, want ik begrijp dat de, de huidige burgemeester laatst klaagde over... of ze wel voldoende mensen ja. die ze nodig hebben vanwege ja. Ja. de booming-economie daar kunnen ja, krijgen. De die kennisindustrie, die is groeiende. Van ja, ja, ja, ze ja. komen gewoon arbeidskrachten tekort. Ja. Ook weer vergelijkend met het begin van de 20 e eeuw toen er ook arbeidskrachtstekorten uh, waren. Want mensen er willen komen. misschien om redenen die Frits noemt... er toch niet nou, gaan wonen? E, jawel. E, nou, uh, kijk, het probleem Amsterdam bijvoorbeeld... Hier, er is hier gewoon geen plek. Letterlijk. Hè? Er is hier geen is plek om te wonen. Het is onbetaalbaar. Ja. En er is alles staat vol. Eindhoven is een lege stad... wat Rotterdam had in de jaren tachtig. Dus wat je dan krijgt, is dat, dat trekt creatieve mensen aan. Maar hoe komt het dan dat er niet al lang? want het is the place to be en het is goedkoper. Waarom is er geen stroom dan van hier naar daar? Van hier Amsterdam, in Amsterdam, waar we zitten nu op dit moment. Nou, ik uh, heb je even een half uur. Er is, uh, een, er is nog altijd een, een, een stroom van daar naar hier. Van, van, van, van Brabant ja. naar Amsterdam. En dat is omdat, uh, nou, in mijn geval, ik werk in de media en de media, bevindt zich hier die in Amsterdam. Hier. Ja. Dat is overigens dat de reden maar dat het in Amsterdam zo gezellig raar. is. Het het We hebben nog maar 20 oh, seconden, het Frits. grootste jeugdtalent van PSV wilde ook naar Ajax toe. Ja, ja dat, dat zal Dan niet veranderen. Technologie... In ieder ja. geval heeft Arno Kantelberg uitgelegd... waarom het nog steeds op dit moment het wonder in Eindhoven is. Hij heeft het ook opgeschreven in het boek. En 12, 13 februari, dat weekend, is er een paradiso hier in Amsterdam. Ja. Ook een programma, het 15, wonder van Eindhoven. 1516. 1516, sorry. Dank je wel. Arno Kantelberg en Frits Bare. Avelon. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest bestaat 125 jaar en is begonnen aan een wereldtournee langs vijf continenten. Al ruim 20 jaar speelt Anna de Vijmisdag viool bij het Concertgebouw Orkest. Anna de Vijmisdag over het wereldberoemde orkest en over de speciale band met het Koningshuis. Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Op radio 1.